Met het NOS -journaal. De Britse politie heeft inmiddels meer dan 150 mensen gearresteerd... die in Londen demonstreren tegen het verbod op de groep Palestine Action. De Londense politie zegt dat de arrestaties doorgaan... zolang er mensen steun betuigen aan de groep. Die voert actie tegen bedrijven die wapens leveren aan Israël. De Britse overheid heeft de groep als terroristische organisatie bestempeld... na een actie op een Britse luchtmachtbasis. Daar werden militaire vliegtuigen door actievoerders beklad... Aan de steunbetuiging voor Palestine Action doen honderden mensen mee en die riskeren een jarenlange gevangenisstraf. Familieleden van Israëlische gijzelaars roepen op tot het volledig stilleggen van de e Israëlische economie. De moeders van meerdere gijzelaars vragen om een algemene staking. De oproep volgt op het besluit van het Israëlische kabinet om Gaza-stad militair te bezetten.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 Hij raakte buiten bewustzijn en artsen moesten titanium platen en schroeven in zijn kaak en onder zijn oog plaatsen. Voorlopig mag hij alleen vloeibaar voedsel eten. Het Haarlems Dagblad meldt dat het slachtoffer uit Oeganda komt... en vanwege zijn geaardheid naar Nederland is gevlucht. Op het EK Hockey heeft Nederland de eerste wedstrijd gewonnen van Spanje. Het werd 3-0. Poolgenoot België won eerder vandaag met maar liefst 10-1 van Oostenrijk...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 Een glimlach van een braan is moeilijk te ontwijken, zo werd de nacht al snel een nacht als snelle dag het over door die lacht. Ja, het was echt de Het was een lange nacht al zo lang op.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 de toekomstie bestond niet, de dag ging over in de nacht, ik hield van jou en jij.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 ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De laatste tijd ben ik een beetje. In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 Daar kan niemand aan tippen Oh, oh, oh, je raakt me zo Oh, oh, een stil verlangen Gevangen, alleen maar door die licht van jou Ik nam jou in gedachten In al mijn dromen mee En op de mooiste plekjes Zag ik ons met z'n twee.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 Jou niet kwijt, dat zijn onze kracht. Wordt dit de mooiste nacht, laat mij maar.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 de open, dan zij onze kracht. Wordt dit de mooiste nacht? Wow. Erbij. Kom maar loop me met je griep en hernia, niet te vlug, niet te snel met je pingpongspel, met je loons in de blik naar de vrouwen in een dik. Je allerbeste raad en je dronken kameraad. Ik kon nauwelijks gaan met een warme liefdestraal, met twaalf tankautbotels en de bon zonder naam, met het mes op je keel, met mijn partendeel, je vuur en je vlam en de hele rotte plan. Yeah.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 Vanuit Zandvoort, ZFM. Ik wil om jij te zegdankje. Zelf is wijs. dat de grootste fout? Denk ik dat ben jij? die me deur. Voorbij. Ik lieg niet op Es doch hier von mir Denk ik dat Je gaat me de voorbij. Geluk heb ik niet. Vloel is sterker dan verstand. Verlies zijn, geef me vleugels. Dat doe jij. Alles veel mooier dan het is. Dat ik niet, mijn hart heeft nog één ding te wensen.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 Ik haal van jou jij was voor mij toch heel mysterieus. Het liefde spel maakte mij zo nerveus. De variaties niet was ons te veel. Mijn lieve schat, jij was puur sensueel.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 Kind of to from top to top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 Het is is een hate, het een hate, het is een hate, is is alles, is alles, alles, alles in is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 Is het echt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 We'll be right Ja. So bad. Tot nu toe, nooit geweten.